Volgens de Filipijnse overheid zijn elf mensen omgekomen door verdrinking en aardverschuivingen. De dertien anderen kwamen om door rondvliegende blokstukken en omvallende bomen. De tropische storm heeft veel schade aangericht op de Filipijnen. Ruim 15.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Ze zijn opgevangen in kampen. Nog eens 40.000 mensen konden wel in hun eigen huis blijven, maar hadden hulp nodig van de Filipijnse overheid.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 De komende nacht wordt de klok weer een uur teruggezet. Dat betekent het einde van de zomertijd en het begin van de wintertijd. Om drie uur vannacht gaat de klok terug naar twee uur. De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt tot uh, eind maart. Het laatste weekend van maart wordt de klok weer een uur vooruitgezet en dan begint weer de zomertijd. In de eredivisie heeft Ado Den Haag voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd gewonnen. Tegen Willem II werd het 2-0 voor de Hagenaars. De beslissing viel na een uur toen Willem II-verdediger Peters een rode kaart kreeg en de toegekende strafschop werd benut door Holla. Kort voor tijd maakte Van Duinen de 2-0 voor Den Haag. Vanavond zijn er nog twee eredivisiewedstrijden. NEC speelt in Nijmegen tegen Roda JC. En in Venlo staat op het programma VVV tegen NAC Breda. En dan het weer. Vannacht op veel plaatsen lichte tot matige vorst. Hier en daar kans op mist. Morgen zonnig en droog. Het is met 9 graden wel aan de frisse kant. Na het weekend overwegend bewolkt met later in de week kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Nogmaals, goedenavond. Nak gooit van de week de trainer eruit en staat inmiddels voor in Venlo. Frank luidt? Ja, oorzaak en gevolg zou je bijna kunnen zeggen. Maar we zijn pas een kwartier onderweg, hoewel Nak verdient op voorsprong staat. Want in dat kwartier eigenlijk de enige ploeg die nog een beetje aan voetballen toekomt. VVV eh, dreigt hier volledig door de ondergrens heen te zakken. En dat is dus in het voordeel van NAC. Dat 17e staat tegen de nummer 18 VVV. Het is 0-1 in Venlo. Hoeveel kansen heb je al gezien NEC, bij NEC Roda? Ronald van der Geer? Kopballetje van Palson naar de corner vanaf de rechterkant van Kolwijk. Nou ja, die bal die bleef uiteindelijk een beetje hangen. Een mistaste van Courto. Kopballetje van Ten Voorde. Die daarvan schrok overigens. En kopte de bal helemaal vrijstaand, over de goal. Van, uh, van Rode JC heen. Dat is het wel. Wel een wissel gezien. Tamata is eruit. Hemte is erin. Palsom maakt een overtreding op Tamata. Had het geluk dat de bal ertussen zat. Daarom heeft Liesteld niet deze gele kaart uitgedeeld. Maar buitensporige inzet. Volgens mij komt dat ook voor in de reglementen van de KNVB. Dit had minstens een gele kaart voor de IJslander moeten zijn. Al dan niet rood. Nou goed, dan ben ik misschien iets te streng. Maar dit was uh, werkelijk een aanslag op de benen van Tamata. De bal zat ertussen. Ja, daar heeft hij absoluut gelijk in. Maar uh, hij kwam er zonder kaart ervan af. Tamata is er ook af met een uh, naop. op de eerste toewaardige knieblessure. Het is nog 0-0 uh, in uh, Nijmegen. Het handballen in Emmen. Eh, Emmen tegen Hurry Up, Richard van de Marek. Wedstrijd tussen de nummer 3 Hurry Up en de nummer vijf E&O uit Emmen. Twee punten verschil in het voordeel van de ploeg uit Zwarte Meer. Tien minuten zijn we bezig in de tweede helft en E&O deelt een gevoelige tik uit aan de tegenstander. Nu wel een doelpunt van Hurry Up, maar het is inmiddels 23-19. Het verschil was zeven doelpunten in het, verschil, in het voordeel van E&O. Nu dus teruggebracht tot een marge van vier. Met build to last. Soms heb je van die wedstrijden, hè Ronald? Soms heb je die. Ja, ik had er vorige week ook zo een. Er was ook Roda bij betrokken. Maar er gebeurde er in de tweede helft genoeg. Laten we zeggen dat het nu de tweede helft bij NEC Roda... waar we 65 minuten hebben gespeeld. En het 0-0 is ook wel wat meer gebeurd in de tweede helft... dan in de eerste 45 minuten. Maar doelpunten laten we nog altijd lang op zich wachten. Weer een overtreding van NEC. Weer een slachtoffer bij Roda. En nu gaat er wel een kaart komen. En is Comboy, Oh, die kaart rood. Nou, dan maakt Liesveld ook nog een beetje goed wat hij net eigenlijk bij Palsom liet liggen. Ik zie dat er overtreding wordt gemaakt aan de overkant van het veld. En ik denk, nou, daar komt dan die gele kaart. Maar Liesveld is resoluut en trekt voor comboi. De linksachter, direct rood. Gaat vervolgens nog wel even met de, de Deen in discussie. Maar uh, die discussie zal eenzijdig zijn. Het is uh, inpakken en wegwezen. En dan zijn er nog maar 10 uit Nijmegen. Na 65 minuten tegen de 11 uit Limburg. Het is Montijnen. Ja, dit is uh, donkerrood. Dit is absoluut donkerrood. Uh, ik zie het nu een herhaling. Ik kan het u nog even beschrijven. Montijnen wil in balbezit komen. En dan komt de comboy met gestrekt been op het onderbeen van Montijnen terecht. Ja, dit is een hele zware overtreding. En terecht dat Liesvelt hier erover. De kaart voorttrekt. Hoewel uh, Comboy nu Liesveld te lijf wil geloof ik. En Rexham in uh, goed Deens duidelijk maakt dat hij dat beter niet kan doen. Nou, hij moet er gewoon af. Hij gaat nu nog naar de verkeerde kant van het veld. Je moet naar de uitgang. Dat zou je toch wel weten. Ze dus je speelt bij NEC. Kijk, minst een keer gaan weinig uh, zelfkritiek toch ook. Hè, die, uh, die voetballers tegenwoordig. Nou, deze comboi is uh, exit. Ja, dit volgt natuurlijk op dat moment. wat we eerder hebben gezien met, uh, met Palson. Ik heb het net in de kop van de uitzending al heel even verteld. Toen uh, was uh, Tamata degene die de bal wilde wegtrappen. en kwam die Palson inglijden. werkelijk als een, als een gek, als een, uh, ja, een kamikaze-piloot. En toen zat de bal ertussen. Maar doordat uh, ja, Palson de bal raakte. ging het been eigenlijk van Tamata helemaal uit balans. en daar liep hij die, die knieblessure bij op. Hier zie je gewoon, comboy. Uh, nu gaat hij ook nog tegen de grensrechter tekeer. Wat een malot is, niet, joh. Ik hoop wel dat ze dit in het, in, het, in het bepalen van de strafmaat nou ook eens een keer meenemen, want deze man gedraagt zich werkelijk als een, als een, als een klein kind. Oh, hij trapt nog eens tegen een deur. Ach, wat een, wat een kinderachtig stuk vreten is dit, zeg. Want hij gaat vol op het onderbeen van Montaigne. Natuurlijk is het, is het niet de bedoeling, maar hij doet het wel. Gestrekt been richting de bal, dat mag al niet. En als je dan op het onderbeen van je tegenstander belandt, ja, dan staat daar maar één straf op en ik geef Liesveld dik en dik gelijk. En ik hoop dat Pastoor ook nog eens de beelden van de Comboy bekijkt. Ja, Liesveld is nu natuurlijk de man die het gedaan heeft, want een streamend fluitconcert daalt op hem neer. Roda verliest de bal. Roda dat overigens de aanvallende intenties in de tweede helft volledig in de ijskast heeft gezet. En NEC het initiatief laat. En de onzorgvuldigheid van de Nijmegen zorgt ervoor dat er eigenlijk nog steeds geen goal gemaakt is. Want we hebben net ook alweer een kans gezien op een corner van Rex vanaf de linkerkant voor Breuer. Nou, die kopte in redelijk vrijstaande positie weer op de rug van Hemte En via hem ging die bal vervolgens naast de goal van uh, Rode JC. Dat puur op de counter speelt. Montaigne nu wel. Met een uh, lange bal richting uh, Malky. Moet misschien wel van hem komen. Oh, die wordt even bij de strot gegrepen door uh, Kolwijk. Omdat Kolwijk uh, Malki duidelijk wil maken dat er al gefloten is door Liesveld. Vanwege uh, een overtreding van, uh, van Malki. Nou, het wordt onvriendelijker en onvriendelijker. Maar op de een of andere manier past dat wel een beetje. En heeft die wedstrijd dat ook wel nodig. Een beetje vuur, een beetje agressie. Een beetje, ja, dat er wat gebeurt. wat je hebt van die wedstrijden, en Ronald. Nou, ja, ja goed. Nou, dat zeg ik niet meer. Want uh, dit, het wordt veel leuker. Ja, ja, je moet dat misschien maar eens wat vaker zeggen. Ja. Uh, maar uh, ja, dat je gisteren uh, of morgen denkt, waar was ik gisteren ook alweer? Nou, zo'n wedstrijd dreigde dit te gaan worden. Maar dat is het nu zeker niet meer. En ik ben erg benieuwd hoe de elf van uh, Limburg, de elf van Brood... Nu omgaan met die numerieke meerderheid. Want uh, zoals gezegd, men speelt puur en puur op de counter. En liet de NEC het initiatief. Nu zou Roda er eigenlijk aan de schuld moeten kruipen. En proberen die numerieke meerderheid ook in doelpunten uit te drukken. Uh, we gaan richting de 70 minuten. Het fluitconcert is streamend in de richting van Liesveld. Het is nog altijd 0-0. Horen ze dat ook even Venlo of ligt dat toch te ver weg, Frank Vierleid? Het ligt net, net te ver weg en ik heb oordoppen op, op. Dat kan ook helpen dat ik het niet hoor. Het voetbalniveau hier is overigens... Uh... Niet heel veel beter dan uh, dat in Nijmegen. Na 24 minuten en die 1-0 voorsprong voor uh, NAC in Venlo... Dus uh, dat hebben ze dan in ieder geval. Maar speelde NAC in het eerste kwartier bij Vlagen nog wel aardig voetbal. Inmiddels uh, is het keurig meegedaald uh, richting het niveau van VVV. Waar Wildschut nu aan een solo is begonnen. Vanaf de eigen helft komt hij nu. Kruipt hij natuurlijk naar binnen. Geeft hij de bal uiteindelijk breed aan Otsu. Otsu, oh, die heeft dan heel veel moeite om de bal onder controle te krijgen. En denkt dan, ik heb wat leuks in gedacht. Ik doe gewoon een hakje. Een voor stond er alleen vijf meter voor. Dus die kon het hakje nooit aannemen. Nu Leiva Cabessi met uh, de voorzet. Sorry, richting opnieuw uh, Otsu. En dan vanaf Randje, strafschopgebied. Wildschut met een poging uit de volley. Maar raakt de bal niet goed genoeg en niet vol genoeg. Om daarmee ten Rouwelaar in verlegenheid te brengen. Die kan de bal uh, met een gerust hart tegen de borst drukken. En tegelijk op de grond vallen, zodat die bal nergens meer naartoe kan. En na 24 minuten is dan het uh, beetje opwinding wat we de laatste minuten hebben gehad. In ieder geval weer eventjes voorbij. En gaat Nak achterin rustig die bal rondspelen met die 1-0 voorsprong. Gaat het van Bottekin naar Luix, weer terug naar Bottekin. Bottekin die dan... Uh... Op zijn gemakje, oh, leerlingen die helemaal uit de spits is komen lopen, even aanspeelt Krijgt hij ook af en toe nog even de bal. Weer terug naar Luiks. Bal breed naar de rover. De rover terug naar Bottingen. Dat zag iedereen ook al van verre aankomen. Maar VVV staat vooral positioneel te verdedigen. Het zet geen druk op de bal. En dus kan Nak gewoon rustig de bal rondtikken. Dat is al... Uh... Een beetje het beeld sowieso van deze eerste helft. We hebben buis bijvoorbeeld al rustig het hele middenveld overzien steken. Vervolgens zien kijken van nou, waar zal ik de bal eens naartoe gaan schieten? En toen vervolgens kreeg hij de bal... Tegen de lat. Dat was een tweede goede mogelijkheid voor NAC om een doelpunt te maken. De eerste poging ging gelijk raak. Dat was Luix. Dat was uh, na een minuutje of uh, zeven ongeveer. Sindsdien staat NAC voor in Venlo met 1-0. Kunnen de ballen al bijna in de zak in Tilburg, Lars Geert? Nou, zo snel zou ik nog niet willen zijn, Ronald. Uh, er is wat veranderd bij Tilburg. Ze hebben wat posities anders ingevuld. Kijk onder andere naar een nieuwe spelverdeler. Uh, met de naam Juri Polan. Hij heeft het overgenomen van Bart van Garen. En ik zie ook een nieuwe aandacht. Aanvaller in het veld, was Swinkels. En die kennen we nog van HVA. Werd met HVA een aantal jaren geleden bijna landskampioen en uh, speelt nu uh, voor Tilburg. En die twee maken op dit moment het verschil. Want de stand, ik zal opmelden, het, het is 19-16 in het voordeel van Tilburg. Ze staan dus voor, ze staan voor aan het eind van de set. Dat is nog niet eerder gebeurd in deze wedstrijd. SSS laat het even liggen, moet hopen over foutjes van Tilburg. En nu maakt diezelfde zwinkels er eentje. Waardoor SSS een puntje terugkomt, 19-17. Maar ze hebben het organisatorisch in Barneveld niet helemaal voor elkaar. Weet niet meer precies wat ze moeten doen, zullen service druk moeten houden... proberen om de Tilburgers onder druk te blijven zetten... en deze wedstrijd in drie sets af te maken. Maar het is Tilburg dat op dit moment de organisatie iets beter op orde heeft... en dus ook de voorsprong. Barneveld doet weer iets terug, hoor. Het is 19-18, nog maar één puntje verschil, maar wel de voorsprong voor Tilburg. Hoeveel moeten de mannen in Deventer nog? Hoeveel ronden, Gio? Nog 59 rondjes van 400 meter pakken telraam maar bij. Dan weet je precies hoe ver het is. We zagen zojuist Geert Plender. Een van de rijders die hier zagen we wegrijden. En die krijgt Bob de Vries met zich mee. En ik meen daar ook de man in het oranje leiderspak te zien rijden. Christijn Groeneveld, ook die rijdt voor BAM voor de ploeg van Bob de Vries. En dat betekent dat er twee rijders van BAM mee zijn met die Geert Plender. En laat nou net die Geert Plender de man zijn. Die in een kolom, hij schrijft af en toe een kolom. Uh, ...heeft gemeld dat de rijders eens een keer wat meer moeten samenspannen tegen die sterke ploeg, die sterke bandploeg. Dat ze toch wat meer moeten gaan werken om uiteindelijk die bandploeg uit elkaar te spelen. Maar uh, Plender, ja, of hij nou echt gehoor krijgt weet ik niet, want voorlopig is het een uh, dolende in de woestijn. Hij is uh, de enige die dat zo... Uh, Gio, dingen ik kom er heel even tussen. Ja, We gaan even rekenen. naar Frank Willard. Zeker. Zijn we onderweg? En dan komt Nak op 0-2. De voorzet vanaf de rechterkant komt van De Rover in het midden. Want daar hoort natuurlijk op die plek normaal gesproken. Elson Braafheid, uh, die speelt hier helemaal niet. Hooi, moet ik zeggen. Die staat daar in het midden. In plaats van op die rechterkant waar De Rover zijn plek had ingenomen. De Rover legt de bal puntgaaf op het hoofd. Op 5 meter van de goal van VVV. En Hooi die kopt. Helemaal vrijstaand binnen voor 0-2. En NAC is dus nou ja, eigenlijk de hele eerste helft tot nu toe. We zijn een klein half uurtje onderweg beter geweest. VVV nog niet of nauwelijks echt aan voetballen toegekomen. En dat zie je terug in de stand. Want NAC benut gewoon de kansen die het krijgt... tegen de meest gepasseerde verdediging van de Eredivisie. Nu 26 goals al tegen voor VVV. En zo kan zelfs NAC, dat de minst scorende ploeg in de Eredivisie was... tot vanavond wat aan het doelsaldo gaan doen... En drie punten gaan ophalen, want VVV is rijp voor de sloop... als er niet heel snel wat verandert. Na 28 minuten, nak op voorsprong bij VVV, 0-2. Gio, jij was bezig. Ja, ik was bezig en uh, het is, uh, was toch niet uh, uh, een man uit de BAM-formatie die erbij zat. Het was gewoon Ralf Zwitser uh, van Team Husqvarna die uh, naast uh, Bob de Vries en Geer Plender uh, vandoor ging. Maar inmiddels ook alweer uh, teruggepakt. En nu zien we een andere man van BAM, Jorrit Bergsma. We kennen hem natuurlijk nog. We weten hoe ongelooflijk hard hij kan rijden op de 5 kilometer en op de 10 kilometer. En hoe verschrikkelijk hard hij op marathonijs kan rijden. Vorig jaar opnieuw Nederlands... Kampioen geworden op natuurreis in Emmen. Nadat hij twee jaar eerder ook al op het zuid ook al Nederlands kampioen op natuurreis was geworden. En nu rijdt hij gewoon solo weg bij dat peloton. Er komen nog wel drie man die proberen het gaatje te dichten. Maar dan zullen ze van goede huizen moeten komen om dat gat dicht te rijden. Jorrit Bergsma ontketend. De man met het nummer 13. 54 5400 nog te rijden. En de man die het allemaal kan weten... Erben uh, Wenemast stond hier naast mij en die zegt van ja, en toch blijven ze niet weg. Toch draait het uit op een massa-sprint, want het ijs hier in Deventer is veel te goed. We gaan het afwachten. Voorlopig is het Jorrit Bergersma die weg is. We gaan zien of hij het gaat redden. Nog 53 rondjes. Niels Kerstelt in de finale van de 500 meter in Montreal. Sebas. Bij de tweede wereldbekerwedstrijd, van, tweede wereldbekerwedstrijd van dit seizoen uit een serie van zes in totaal. En het is een uh, mooie plek die hij heeft in die finale. Maar als je kijkt naar de namen, dan ben ik geneigd om te denken dat uh, Kerstot kansloos is. Maar je weet het nooit in short track, Vraag maar aan uh, Stephen Bradbury, die uh, Australië, die in één keer Olympisch kampioen werd. Over Olympisch kampioen gesproken. Charles Hamlet is Olympisch kampioen. Dadelijk de finale 500 meter. Eerst Frank Wielaert. Het is 2-1 geworden. VVV maakt de aansluitingstreffer. Die woon voor en Luijks kan het niet geloven. Die krijgt de bal achterin aangespeeld. En die levert hem in, zomaar via de hand trouwens, van Meeuws, zegt Luijks. Die steekt reclamerend zijn hand omhoog. En uh, denkt dan, nou, daar gaat uh, Blom wel voor fluiten. En dan krijgen we een vrije trap. Mooi niet, want via de hand van Meeuws komt de bal in de voeten van Wolfoor Die denkt niet te ver doorlopen, gewoon maar snel schieten. En die schiet de bal buiten bereik, keurig vlak langs de paal. Buiten bereik van ten Rauwelaar binnen VVV. Dus weer terug in de wedstrijd, zonder goed te voetballen. Tegen Nederland. Uh, Nakt. Maar ja, dat geeft nu niks meer. Alles op opportunisme, dat hoort ook bij de twee onderste ploegen in de Eredivisie. 31 minuten onderweg, VVV, doelpunt gemaakt, dus 1-2 in Venlo tegen Nak. En nu mag jij je verhaal afmaken, Spas. En Kestholt is vertrokken aan de buitenkant. Rijdt ook in vierde positie. Moet het dus opnemen tegen de Olympisch kampioen Charles Hamlet. Tegen de regerend wereldkampioen Olivier Jean. Dat zijn twee Canadezen. En de oud-wereldkampioen Hao Liang uit China. Die ligt op dit moment in derde positie. Het gevecht vooraan gaat zoals verwacht tussen de Canadezen. Waar nu Hamlet aan de binnenkant voorbij komt bij Olivier Jean. Kestholt rijdt in vierde positie. En ik vrees ook dat hij die positie als er niet gevallen wordt voor hem gaat behalen. Maar goed, de Olympische nominatie. De eerste stap naar Sochi is binnen. De strijd vooraan, daar gaat nu de Chinees uh, Liang zich ook mee bemoeien. En die rijdt nu in Montreal, in Canada, voor de twee Canadezen. En die Chinees gaat ook de finale winnen. En deelt een tikje dus uit aan Jean en aan Charles Hamelin. Want Wenhou Liang, de wereldkampioen van 2010, wint de finale op de 500 meter. Niels Kerstot eindigt als vierde. It will come in time. You just Yours will get to you just because some others get that early Don't you worry yours is Someday Sarita en Billy Preston, it will come in time. Tilburg SSS, de uh, derde set, Lars Geerts. Tilburg doet iets terug, Tilburg wint die derde set met 25-22. Onder andere heel goed weg. Werk van Jasper Dievenbach, de middenman en hoofdblokkeerder aan Tilburgse zijde. Die heeft een aantal prachtige ballen tegengehouden. Maar ook een aantal hele mooie ballen gescoord. Dievenbach die uh, tot enkele seizoenen geleden nog in Apeldoorn speelde bij Dynamo. Daarna graag naar het buitenland wilde. Maar daar geen club kreeg. En zo via wat omzwervingen bij Tilburg terecht kwam. En hier nu meetraint en meespeelt. Hij uh, een beslissende man in die derde set voor Tilburg. Die de set dus pakken met 25-22. Maar goed. Het is SSS, dat nog steeds de bovenliggende partij is, want die hebben inmiddels twee sets gewonnen. Stand hier in Tilburg is dus 2-1 in het voordeel van SSS. Er waren wat uitlooppogingen in de 1990, Geolippus. Ja, die ene die is echt uh, heel serieus geworden, de uitlooppoging van Jorrit Bergsma. Want het is hem gelukt hoor, hij heeft het onmogelijke geflikt. Hij heeft aansluiting gekregen bij het uh, peloton, waar op dit moment Gary Hekman uit ontsnapt is. Die denkt, het zal mij toch niet gebeuren dat uh, die Jorrit uh, Bergsma gewoon aansluit... en straks uh, simpel uh, die marathon hier uh, in Deventer gaat winnen. En we kijken naar de man die achter Gary Hekman aanrijdt. Dat is Jouke Hogeveen, de smaakmaker van uh, de marathon in Amsterdam... Uh, van twee weken geleden. Die twee man proberen weer weg te komen uit de greep van het peloton. Maar Bergsma heeft dus aangesloten. Hij heeft ook alles te maken met Bob De Vries, de man met het nummer 1. Die liet zich afzakken tot bij uh, Jorrit Bergsma. En die nam zijn ploeggenoot toen op sleeptouw. Dat mag allemaal in de marathon. Natuurlijk, er mag samengewerkt worden tussen ploeggenoten. En die brachten hem uiteindelijk terug tot uh, in dat uh, peloton. Nu zijn er weer wat meer mannen vooraan weggereden. En is het voor Jorrit Bergsma, de Nederlands kampioen op Natuurreis, zaak om in elk geval. Niet teruggepakt te worden door een van die mannen die nu in de achtervolging weer zijn op dat peloton. Die proberen een voorsprong te nemen. Hij moet ervoor zorgen dat geen van de anderen een voorsprong gaat nemen. Want dan weet hij bij het ingaan van de laatste paar ronden al dat hij de winnaar is hier van de marathon in Deventer. Dan is hij de opvolger van Carlo Timmerman. Die won de twee achtereenvolgende volgende jaren. De twee voorgaande jaren. En daarvoor won Arjan Stroetinga twee keer achter elkaar. Dat betekent dus dat ik kom er even tussen. VVV nak Frank wie 39 minuten zijn we onderweg. En het is 3-1 geworden voor NAC. Na een flitsende counter over de rechterkant met Hooi. En dan schitterend overstapje trouwens van Goodeljo op het middenveld. Stelt daarmee Verbeek in staat om door te lopen vanaf het middenveld. En de bal achter Maanpa te leggen. Een goede counter van NAC. En daarmee zie je ook het verschil tussen NAC en VVV. NAC is bij Vlagen nog in staat om goed te voetballen. En dat lukt bij VVV nog niet zo. Heel erg. En op het moment dat het ze dan wel lukt... en dat was eventjes uh, geleden het geval... op het moment dat een voor de bal met luiks in zijn rug aanneemt... en een hakje geeft in de richting van Wulschut. Die draait prachtig weg bij zijn tegenstander. Loopt alleen af richting uh, de goal van ten Rouwelaar. Maar uh, daar had Blom een overtreding gezien van Luiks op uh, een voor En vloot vervolgens het voordeel voor VVV... dat er gewoon duidelijk, overduidelijk was weg... En daarmee dus de kans op de 2-2 voor VVV. En een aanval later staat het dus 3-1 voor Nak. Dat is ongeveer de situatie waarin VVV zich bevindt. Voetballend, duidelijk. Dat mag wel helder zijn. De mindere ten opzichte van Nak. Maar ook Nak. Daar zie je de zwakte aan af. Dat komt er bij Vlagen ook behoorlijk onzeker. En over tegen VVV. Als het een klein beetje onder druk komt te staan. Maar die druk is nu weer even weggenomen. Door die goal van Verbeek. Naar die eerste goal. Uh, naar die eerdere goal al van Hooi Was ook al een goed voetbaldoelpunt. Nu de de rover zegt die de bal zo uit zijn handen laat glippen en de lachers op zijn hand krijgt als hij een ingooi wil nemen. En de bal 30 centimeter voor zijn voeten weer op de grond ziet komen. We zijn 39 minuten onderweg en soms verbazen we ons over het gebrek aan voetballend vermogen bij deze twee ploegen. En soms genieten we even, vooral bij de goals van NAC als ze het fraai uitspelen. Daardoor staat NAC na 40 minuten voor tegen VVV met 3-1. In Nijmegen sloeg de vlam in de pan met een rode kaart van Comboy. Gaan die andere 21e eindstreep wel halen, Ronald? Nou, dat vraag ik me af, want dit is een wedstrijd waarin er nog wel eens meer slachtoffers zouden kunnen vallen. We zijn er wel wat gele kaarten geweest ook. Het is nog altijd 0-0. Nog een, een minuutje of 4. Dus uh, het wordt uh, uiteindelijk wel zo dat waarschijnlijk iedereen nu wel de 90 minuten zal, uh, zal volmaken. Nog een overtreding gemaakt op Montaigne Want Comboy ging eraf uh, na een zware overtreding op Montaigne Kreeg rood. Vlak daarna pakt George ook Montaigne aan. Kreeg daarvoor een gele kaart. George is overigens uh, vervangen in uh, deze wedstrijd. En uh, dat geldt ook voor spits ten voorde. Platje is nu de eenzame spits van de 10 Nijmegenaren. Moet het dan ook echt in zijn eentje klaren. Want daar waren N.E. Tot de rode kaart eigenlijk zich vooral bezig hield met aanvallen. Is het nu natuurlijk tegenhouden en kijken wat Roda nog wil. Maar Roda is in de, in de aanval ook niet heel erg overtuigend. Zo is dit eigenlijk een wedstrijd waarin heel veel duels zijn. Maar waarin weinig uitgespeelde kansen zijn. Want Roda komt toch ook niet verder dan eens een keer een aanval over de linkerkant. Nou, Malki zoeken bij de eerste paal. En die wordt dan weer verdedigd. Nu een overtreding van uh, de Beunen gemaakt op Amieu. Dat is dan de Vervanger van Leroy George. Moest natuurlijk de verdediging in ere hersteld worden. En ging George eruit als aanvaller. En kwam verdediger Amieu erin. Nou, de overtreding van de Beulen levert dan verder geen kaart op. De vrije trap, dat wel voor NEC. Die genomen zal worden door Smos. Vlakbij zijn eigen strafschopgebied En dan kan NEC inderdaad wat pasjes maken richting de held van Roda. Dat wordt uiteraard een lange bal richting Rex. Die wordt verdedigd door Montaigne. Bal over de zijlijn. Terreinwinst geboekt door NEC. Nog um, drie minuten. En 10 seconden en dan de extra tijd. En nog altijd dus geen doelpunt in de wedstrijd tussen 10 uit Nijmegen en 11 uit Kerka. Als je al die overtredingen hoort bij het voetbal... wat is handbal dan eigenlijk een rustige sportresult van de maanden? <laughs> ja, er liggen continu spelers op de grond uh, bij Eno en bij uh, Hurry Up. Het is een harde wedstrijd, maar dat is uh, handbal nou eenmaal een contactsport bij uitstek. Spannend is het geweest in de tweede helft. Zeven doelpunten was het verschil in het voordeel van Eno. Hurry-up, uit Zwarte Meer bracht dat terug tot een marge van 2. Nu staat er 30-27 op het bord. Ligt er weer een speler van ENO op de vloer. Die wordt nu naar de kant gebracht. 40 seconden nog te spelen in deze wedstrijd. Het spel ligt even stil. De bal in de hand van Leon van Schie. ENO heeft ook het meeste recht op de overwinning. Gaat dat waarschijnlijk ook wel behalen. Want in 40 seconden drie doelpunten maken. Ja, ik heb het wel eens gezien in het handbal. Maar het lijkt me onmogelijk. Want ENO is bijzonder taai gebleken in deze wedstrijd. Speelt geconcentreerd en goed. Eigenlijk al bijna 60 minuten lang. De bal gaat naar Leon van Schie. Krijgt een overtreding mee. Lokt dat natuurlijk ook uit. Weer wat winst voor de thuisploeg. Terwijl het publiek hier in Emmen erbij is gaan staan. Natuurlijk veel meer supporters aanwezig voor de thuisploeg. Er komt nog een schot van Toby Trouw. Die bal wordt gekeerd. Nee, gaat zelfs via de paal naast. En dan de breakout. Nog één kans voor hurry up, Maar daar staat Dennis Schellekens op het schot van Paul Schuiling. Daar zit ook niet zo heel veel overtuiging meer in. Schellekens die het uitstekend heeft gedaan bij ENO. Het is afgelopen. 30 minuten ook in de tweede helft zitten erop. En de handen gaan omhoog bij het publiek. Bij de spelers van ENO want deze overwinning telt de burenruzie op hurry-up. 1-0 wint opnieuw. Zoals het zo vaak sterker is hier in eigen hal. En de cijfers liggen er toch niet om. 30-27. In het voordeel dus van de thuisploeg. Waardoor 1-0 twee punten pakt. En op gelijke hoogte komt nu in de stand met hurry-up uit Zwartemier. VVV tegen Nak, Frank Wielert, Mooie tussenstand voor NAC. 1-3 bewust. Ja, en, en verdient ook hoor. Want als we voetbal gezien hebben, ik heb het al een aantal keer gezien, gezegd... dan uh, kwam het toch echt van uh, die ploeg uit Breda. Neem maar de 2-0 en de 3-1. Dat waren twee prima voetbaldoelpunten. En uh, ja, dan verdien je dus ook gewoon op voorsprong te staan. Want dergelijke voetbalmomenten hebben we van VVV nog niet uh, direct gezien. Nu proberen ze weer met het nodige opportunisme de bal uh, voorin te krijgen. Via het hoofd van Meeuwens en, uh, en wel voor krijgen ze hem in ieder geval eventjes uh, onder controle. En nu de vrije trap mee... En uh, kijken of ze daar wat voordeel uit uh, kunnen halen. Otsu, die even is overgestoken van de rechter naar de linkerkant. Blijft nu gelijk maar staan. Hij is degene die onderuit uh, gehaald wordt. Blijft maar gelijk staan bij uh, de goal... Um... Bij de vrije trap die nu genomen gaat worden door de Japanner zelf. Maar wordt vanaf de rand van het strafschopgebied weer weggekopt. Is het Cabessi die daar heel lang de tijd neemt om de bal weg te schieten. Te lang de tijd neemt. En dus kan Verbeek doorlopen om Maanpa heen. 4-1 maken, nog een kapbeweging. En ja hoor, dan zit hij erin. Het is niet Verbeek, het is natuurlijk Leurling. Die daar ijskoud blijft in het strafschopgebied van VVV. na die enorme blunder van Jeffrey Kabessi en de 4-1. Vlak voor rust, vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd op het bord. Nak maakt in de eerste helft gehakt van VVV. Het had niet gehoeven, want VVV heeft de kans op 2-2 gehad. Die werd het ontnomen door de scheidsrechter. Daar zullen ze na afloop nog wel even over klagen. Nu klaagt Leiva Cabessi over pijn. Pijn in zijn teen, want daar grijpt hij nu naar. En pijn in zijn hoofd van het verliezen van die bal aan Leurling, die doorloopt en vlak voor rust 4-1 maakt voor NAC bij VVV dan het schaatsen in Montreal, Sebastian Timmerman. Met de finale 1500 meter, Jorien Termors. vorige week in Calgary werd ze vierde net naast het podium. Dus ze rijdt voorlopig op de tweede plaats achter de Canadese Valérie Maltais. Drie Koreaanse tegenstanders. Kim, Shim en Cho rijden mee in deze finale. De Koreaanse dames hebben tot nu toe steeds achterin gereden. Maar nu in de laatste drie ronden komen ze naar voren. En moet Tamors oppassen dat ze niet een beetje in het gedrang terecht komt. Rijdt op dit moment zo rond de vierde, vijfde plaats. Terwijl Kim aan de leiding gaat en wordt overstoken door Shim. Dat is die andere Koreaanse. De winnares van vorige, vorige week in Calgary. 15 jaar jong pas. De wereldkampioene bij de junioren. Laatste ronde. Shim aan de leiding. En het wordt wellicht een 1, 2, 3'tje voor de Koreaanse. Jorinta Tamors rijdt inmiddels achteraan. En het wordt voor show En dan op de derde plaats denk ik inderdaad die Kim, de derde Koreaanse. Ook wel de Chinese Lee nog dichtbij kwam. Feit is in ieder geval dat Jorien Tamors na dat gedrang te ver achterin kwam. En als zesde over de finish gekomen. En laatste in deze finale van de 1500 meter bij de vrouwen. Tilburg SSS, uh, Lars Geerts bij het volleybal. Tilburg heeft uh, zijn routine gevonden. Hij heeft de manier gevonden om SSS te verslaan. Onder andere onder leiding van die nieuwe spelverdeler. Jurie Polman. Toch wat meer lengte in de ploeg ook. Hij is wat langer dan de normale spelverdeler Bart van Garderen. Meer blokpower uh, in het midden. En daar heeft SSS ontzettend veel moeite mee. Ook ontzettend veel moeite om een goede aanval nog op te zetten. Dat zien we nu weer. Bal moet rustig over het net. En dan wordt hij afgestraft door Dino Naarden. Een van de mensen die ook in uh, deze uh, paslaat... Later in deze wedstrijd in het veld kwam, maar zijn waarde absoluut bewijs. Het is 12-8 in het voordeel van Tilburg, waar weer gelachen kan worden. Ook al staan ze 2 sets tegen 1 achter. Het Want Tilburg doet het beter en SSS heeft even geen antwoorden. En dan N.S.C. roda Ronald van der Geer. Het is uh, ja, nog spannend in de slotfase. Het is nog een, een paar tellen. 30 om uh, precies te zijn. En dan is het afgelopen en zullen we waarschijnlijk wel op 0-0 eindigen. Maar uh, nog even sloeg uh, bijna de vlam in de pan in de slotfase. Toen er een aanval was van Roda. Kobbal van Lebedinsky, aanvaller aan Limburgse zijde. Nou, Hij kopte op goal volgens NEC. Liesveld zei, verdediger uh, Smos had dat uh, gedaan. Dus kwam er nog een corner. Ja, Voor hetzelfde geld wordt uh, uit zo'n discutabele corner gescoord. Het is uh, niet gebeurd. De laatste fase dus. Nog één keer Roda probeert uh, Donald te bereiken. Balverlies. Van der Velde, platje, moet nu de middellijn over. Laatste aanval van de NEC. Nee, platje is dan weliswaar niet moe. Maar speelt de bal wel onzorgvuldig naar Van der Velde. Een streamend fluitconcert daalt neer op 21 acteurs. Teleurstellende wedstrijd vanavond. Eindigt in 0-0. NEC weer thuis niet gewonnen. En Roda pakt uit een punt, maar weer geen overwinning. Er zitten twee wedstrijden op. ADO-Den Haag tegen Willem II eindigde in 2-0. En NEC-Roda werd 0-0. Bij De wedstrijden hadden ook nog een rode kaart. Peters van Willem II en Conboy van NEC. En het is rust in Venlo bij VVV-NAC. En de ruststand daar 1-4.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 set the table still set it for you and me it's become a habit my own personal make me leave. Save my tears for later on down the road Van de Robert Cray band. Kan ik Jorrit Bergsma alvast noteren, Jorlibus? Ja hoor, ga die maar vast noteren, want ze hebben het allemaal geprobeerd. Al die concurrenten uit andere ploegen dan de ploeg van Jorrit Bergsma hebben geprobeerd om nog een rondje te pakken. Maar het is allemaal niet gelukt. Zojuist zagen we een poging van Ruud Aarts uit de ploeg van Henk Angenent, Vorig jaar nog winnaar van de Veluwe -meer -tocht op natuurijs. Maar hij moet zijn pogingen bekopen. Sterker nog, hij stapt op dit moment uit de wedstrijd. We zagen ook een poging van Roger Snyder. Die kennen we nog wel, een Zwitser. heeft lang in de marathons meegereden. stortte zich toen op de lange baan. Hij is nu weer terug in de marathon en gaat het weer combineren met de lange baan op weg naar Sochi, naar de Olympische Spelen. Maar ook hij slaagde niet. Het gold voor iedereen die het probeerde, zodat zometeen het peloton mag gaan afsprinten. We hebben nog negen rondjes te rijden. Met nog drie rondjes mogen ze gaan afsprinten voor de tweede plaats. Dat is het enige dat nog rest. De zilveren plak hier op deze wedstrijd in Deventer. We hebben nu nog een uitlooppoging zien uit het peloton. Van de man met het nummer 62, Jouke Hogeveen. Daar weten we van dat het een aanvaller is. Maar uh, in ieder geval zal hij niet in staat zijn om binnen die paar rondjes nog een ronde dicht te rijden. Dus het gaat echt voor hem alleen om die tweede plekje. Net als voor al die anderen, behalve Jorrit Bergsma. Want hij mag dan nog drie rondjes doorrijden. En weet dan dat hij de winnaar is van de derde marathon op kunstijs van dit seizoen. En wij gaan terug naar Ado Willem II. Dat eindigt in 2-0 bij de goalsviele Pas naar rust. Ado eh, won nog helemaal niet thuis en haalde de punten dus vooral in uitwedstrijden. Danny Holla, vindt het dan ook belangrijk dat ze nu het thuispubliek wat konden laten zien? Ja, heel belangrijk. Volgens mij wacht iedereen er al heel lang op. En uh, ja, ik moet zeggen, vandaag speelden we ook niet, niet op ons beste kunnen. Ik denk dat we wel wat geduldiger speelden dan tegen Utrecht. Alleen, uh, ja, ik moet zeggen, uh, gelukkig kregen we dan een penalty mee. In zo'n moment hadden we eigenlijk ook wel nodig uh, in de wedstrijd om, uh, ja, om een doelpunt te maken. En uh, ja, gelukkig mocht het vandaag zo zijn. Bedoel je, gelukkig dat we een penalty kregen... zodat we de kans hadden om op 1-0 te komen? Of vond je het een gelukkige penalty? Nee, gelukkig dat we hem kregen. En dan kun jij hem ook nemen, want je, je bent uh, 100% hè, dit jaar. Uh, tot nu toe nog wel, ja. 3 op 3? Klopt. Ja. Dan ga je het veld uit. Uh, dan, dan hoop je natuurlijk dat het 1-0 blijft. Dan ben je de matchwinner. Maar 2-0 doe je het ook voor? Ja, ik was juist blij, want ik heb binnen hier gekeken en uh, toen die 2-0 viel was ik, uh, was ik juist blij, want ja, toen was het helemaal binnen. En uh, je weet het nooit tegen tien man. maar uh, ja, ik ben blij dat we toch nog 2-0 maakten, want toen was het eigenlijk over en uit. En ja, het is gewoon heerlijk om de, om de punten weer hier te houden. En nu sta je stevig in het linker rijtje. daar hoort zelfs beter voetbal bij dan vanavond. Ja, klopt, ben ik met je eens. En uh, ik moet zeggen, uh, vandaag hebben we bij Vlagen wel, wel oké okay gevoetbald. Maar ik denk dat we veel beter kunnen. En uh, ja, soms zijn we te ongeduldig. En ja, uitspelen we over algemeen iets beter. Maar ja, ik denk dat het misschien uh, wel belangrijk voor onze jonge groep is... Dat we, dat we nu weer een keer thuis hebben gewonnen. En uh, ja, dat gaat wel vertrouwen geven. En hierna gelukkig weer een uitbestrijd? Ja, twee zelfs. Eerst nog de beker van de week. En dan uh, volgende week rode uit. Succes gegarandeerd? Nou, dat niet, maar... Uh... Ja, ik vind dat we thuis ook gewoon zo moeten kunnen voetballen als we, als we uitdoen. En uh, ja, misschien dat deze overwinning nu wel daarbij helpt. Deze is van heel grote psychologische waarde, vermoed je? Ja, dat kan wel zo zijn. Ik denk dat het misschien onbewust toch meespeelt dat je, dat je nog niet thuis hebt gewonnen. en uh, ja, Misschien ga je dan vaak wat dingen doen die, die je normaal niet doet. en ja, Hopelijk kunnen we, kunnen we gewoon uh, de lijn doorzetten nu. Dat is een mooie gedachte. Ja, ik denk het wel, ja. En dat zei Danny Holla. Zijn ploeg won met 2-0. ADO van Willem II. En uh, onder andere door een goal uit de strafschop van Holla dus. De strijd om de zilveren medailles zeg we maar gewoon in de Gio. Ja inderdaad, nou medailles worden er toch niet uitgereikt Maar ja, het is inderdaad mijn eigen uitdrukking. Er worden gewoon bloemen uitgereikt eh, straks aan de winnaar. En natuurlijk ook aan de nummers 2 en 3. Het peloton dat inmiddels druk bezig is. En nu begint aan de laatste ronde. Jorrit Bergsma heeft daar zijn werk ook nog eventjes gedaan. Voor zijn ploeggenoten, onder andere voor Arjen Stroet. Want die zou het dan misschien moeten afmaken. Of is het toch Christijn Groeneveld die ze daar laten winnen? Groeneveld die rijdt in het leiderspak hier van deze marathoncyclus. In het uh, land op uh, kunstijsbanen. Daar komen ze de bocht uit. En dan ben ik benieuwd of het dan toch Struitinga is die hier in ieder geval die tweede plek gaat pakken. Of is het uh, Groeneveld daar? Ah, nee, het is iemand anders die hier uh, gaat winnen. Het is uh, Carrie Hekman inderdaad die keurig die tweede plek gaat pakken. Dat is toch knap. Dan heeft hij zich toch nog voorbij die rijders van BAM uh, gereden. En dan heeft hij uiteindelijk die tweede plek gepakt. Ja, en dan is het te kijken hè, waar rijdt hij? Waar rijdt de man met het uh, nummer 13? Waar rijdt Jorrit Bergsma? Want daarvan weten we in ieder geval dat hij de marathon hier gaat winnen. En We zien hem daar aan de overkant uh, van de baan. Zien we hem helemaal op zijn gemakkie. Alsof, nou, ik wou bijna zeggen alsof hij in 10 kilometer aan het rijden is. Maar dan rijdt hij echt wel wat harder hoor. Dan rijdt hij echt wel wat, wat meer uh, schwoeng over de baan. Nu mag hij het helemaal in zijn eentje doen. Op weg naar de overwinning hier in Deventer. We zullen we kunnen hem niet helemaal binnenloos, hoewel hij krijgt nu het bel voor de laatste ronde. Hij heft nu al het handje omhoog. Wat is dit toch een klasbak deze Jorrit Bergsma. Wat kunnen we daar nog veel mooie dingen van verwachten, ook in het lange baanseizoen. Als hij zich straks weer gaat op die 5 en op die 10 kilometer. Vorige week in Utrecht op de marathon was hij nog helemaal kapot. Had hij een zware trainingsweek achter de rug. In een week kan veel gebeuren. In een week kan hij dus blijkbaar weer herstellen. Heeft hij de benen weer om hier die marathon in Deventer helemaal solo te gaan winnen? Wat doet hij dat knap? Heeft hij het gat dichtgereden naar het peloton. Samen natuurlijk met Bob de Vries, zijn ploegenoot die hem daar een handje bij hielp. Maar dat mag allemaal. Maar hij heeft het toch mooi zelf gedaan. En hier... Hele ja. overwinning in de marathon van Deventer. Jorrit Bergsma wint de marathon. Hij is in topvorm. En morgen mag hij hier ook nog eens een keer gaan rijden. Dan gewoon op de 5 kilometer in de Holland Cup. Ja, wat vroeger de Cup was, maar de 5 kilometer viel daar nooit onder. Vandaar dat het de Holland Cup heet. Morgen mag hij gewoon de 5 kilometer gaan rijden. Met verzuurde benen, dat wel. En dan het volleybal Tilburg tegen SSS. Waar is de vierde set naartoe gegaan, eh, Lars? Nou, die is nog bezig, moet ik zeggen. 23-20 in het voordeel van Tilburg. Die een uitstekende wedstrijd uh, spelen op dit moment. Ze hebben het helemaal omgedraaid. De eerste twee sets waren zich in vel of wegen te bekennen. En nu in de derde set. Maar dan laten ze het weer lopen op het eind. Dan ben je Ryan Anselma. Dan heb je een uitstekend uh, uh, middenspel. Dan kun je het blok goed lezen. Maar wat krijg je dan? Je krijgt een balletje aangespeeld... En je rampt hem vol in het blok. En zo laat je je tegenstander terugkomen. 23-21. SSS, dat eigenlijk al rijp was voor de slagbank. Dat er rijp was om uh, in deze set gewoon met de pootjes omhoog te gaan liggen. Die uh, laat je weer terugkomen. Maar ja, dan moet SSS die kansen wel grijpen natuurlijk. En dan eet je buis en dan serveer je die bal uit. En geef je Tilburg het setpoint op dat moment. 24-21. Voor een gelijke stand. Tilburg kan een vijfde set afdwingen. Wordt nog gewisseld aan Tilburgse kant. Sparidans gaat naar de kant. Ja, die is 1'80. En wie komt daarvoor terug? Daarvoor komt Martijn van Eer terug. Die is toch al snel 10 centimeter, 20 centimeter langer. Kan die voor het goede blok zorgen? Dat kan hij niet. Moet de bal rustig over het net spelen en komt de aanval van SSS door het midden. Die bal die raakt de grond. 24-22 SSS. Doet nog even iets terug en het is Tilburg dat moet gaan vrezen voor deze set. Sparidans komt weer terug in het veld. Aanvoerder Sparidans nu in een aanvallende rol bij. Bij Dynamo, zijn vorige club, was hij nog puur libero. Nu mag hij gaan aanvallen. Dus met 1,80 meter. Een van de kleinste aanvallers in de league. Het is SSS dat mag gaan serveren. Staan er goed klaar voor. Maar nog steeds aan de setpoints van Tilburg op het bord. Kunnen ze profiteren van een slechte service? Swinkels. Oeh. Vriend zich in allerlei bochten. Maar krijgt de bal niet op de grond. Krijgt hij nog een kans? Vol oh, voor oh, oh, in de brievenbus. Dat doet hij heel netjes. De blokkering stond te ver van het net af. Dat had hij gezien. Richt op het hoofd van de tegenstander. Bal. Gaat via de post van de tegenstander op de grond. Tussen de tegenstander net in. En Tilburg dwingt een vijfde set af. Doen ze heel knap. Wint de vierde set met 25-22. En dan gaan wij verder met ADO Willem II. U hoorde het al, dat werd 2-0. Vorige week speelde Willem II nog erg goed tegen PSV. Vandaag dus eigenlijk kansloos tegen ADO Den Haag. Het team van Jurgen Streppel. En daar praat Frank Snoek over met die trainer van Willem II. Is het gevoel waarmee je hier nu staat... vergelijkbaar met het gevoel een week geleden? Of is het totaal anders? Uh, ja, het is wel iets anders. Alleen, uh, ook hier hadden we wel iets ingezeten, denk ik. En wie is daarin met lege handen? Ja, dat zijn volgens mij de bittere feiten. Uh, dat, je, dat je twee keer verliest. Uh, onnodig in mijn optiek. In, in, in een wedstrijd als deze is een eerste doelpunt vaak doorslaggevend. En zeker vanavond. Ja, dat zeiden wij ook op de bank. Ik denk dat het geen hoogstaande wedstrijd was... Uh, in het begin waren we de eerste tien minuten vond ik heel slap. Uh, David red ons twee keer. Uh, daarna komen we beter in de wedstrijd. En volgens mij hadden we de tweede, tweede helft onder controle. Hadden we veel tweede bal op het middenveld. Vandaaruit konden we voetballen en waren we wel slordig. Ja, en inderdaad, uh, degene die de eerste doelpunt zou maken zou uh, volgens mij uh, deze wedstrijd winnen. En dat is uiteindelijk ook gebleken. Dan zijn er twee vragen die van belang zijn bij het eerste doelpunt. Uh, vond je het een rode kaart? Vond je het een penalty? Ja, die bal was... Uh, ik, ik denk dat we iets verder terug moeten. Ik denk dat wij uh, in, in eerste instantie al uh, zelf die bal weg hadden moeten schieten. Uh, daarna komt er een, een, een voorzet. Daar uh, ziet volgens mij een stewardess op. Zo hoog was die. Ja, hij maakt gretig uh, gebruik van uh, hetgeen wat wij, uh, wat wij hem bieden. Dus uh, ja, dat, uh, die aanleiding mogen we denk ik ook niet geven. Die stewardess uh, die je hier aanhaalt, daarmee wil je zeggen het was geen scoringskans? Nee, absoluut niet. Uh, nee. Ja, of hij moet wel heel lang zijn. Volgens mij kan alleen de lange Jan van Effelings hem bal maken. Maar Beugelsdijk zeker niet. Nee, dan blijft toch de vraag: was het een rode kaart? Nee, ja, goed, ik heb net de beelden gezien. Uh, ik vind dit geen rode kaart. Nee. Uh, is dat moment dan toch alles bepalend? Ja. Want daarna. Uh... Doe je er alles aan wat je kunt doen als coach? Je brengt de ene aanvaller nog in naar de andere. En je, je verlegt het spel in de laatste tien minuten. Ja. En is het alles of niks? En, en meestal is het daar niks. Ja, goed. Uh, we hebben in eerste instantie uh, getracht om in te zakken. Om even de schade te beperken. Om, uh, om even weer in het spel te komen. In de laatste kwartier zijn we Bank gaan spelen. Eén terrein achterin. En dan moet je geluk hebben dat hij valt. Maar hij viel uh, aan de andere kant. en Vaak zie je in dit soort wedstrijden wel dat het... Uh, dat het dan niet goed gaat, en, uh, nou, dat, uh, dat hebben we denk ik uh, uh, helaas niet goed af kunnen dwingen. En dat zei Jurgen Strippel, hij is de trainer van Willem II. En nu worden we in gesprek met Frank Snoeks, die natuurlijk vroeg om die strafschop en die rode kaart. Waarschijnlijk omdat Snoeks het zelf ook allemaal niet zo zag. En dus ging hij na afloop ook nog maar even naar de scheidsrechter die heet ermee? Aan het eerste doelpunt, een breute van ADO Den Haag, kleven twee vragen eigenlijk. Ten eerste, was het een penalty? Ten tweede, was de rode kaart? Om te beginnen bij het begin. U heeft de beelden gezien. Vindt u het nog steeds een penalty? Ik vind het nog steeds een penalty. Ja, wat ik in het veld uh, heb gezien, wordt door de mijn wordt beelden bevestigd. Uh, de bal is onderweg. Ik, uh, ik sta er ook perfect voor. Ik zie die twee spelers voor mijn neus staan. En ik zie dat, uh, dat de Willem II-speler uh, zijn elleboog uh, buitensporig inzet... op het achterhoofd van, uh, van, van de ADO-speler, de ADO-denhaar-speler dat doet hij buitensporig. Dat is een directe overtreding. Het onjuist gebruiken van je arm. Daar geef ik de penalty voor. De rode kaart geef ik omdat hij het met buitensporige inzet doet. Hij gebruikt duidelijk zijn elleboog onderarm. Daar zit het een beetje in als wapen. Is het een overtreding die u ook met rood bestraft zou hebben... als die op het middenveld had plaatsgevonden of op een ander deel van het terrein? Ja, dat is voor, maakt voor mij totaal niet uit. Ik, ik geef na de aard van de overtreding geef ik ook de rode kaart. En ik vind dit buitensporig, ik vind het ongepast. Het zit achterop een hoofd van een speler die zich totaal niet kan beschermen. Ik vind dat dit soort dingen niet in het voetbal thuis horen. Dus een rode kaart. Wild, onbeheerst, rood. Maar niet omdat het een scoringskans er geweest zijn. Nee, nee, dat nog niet. Kijk, je kan, je kan speculeren of Beugelsdijk anders die bal had gekregen... en Vollen dat doel had gekopt, maar dat zegt al genoeg. We zijn dan aan het speculeren, dus geen opgelegde scoringskans. Uh, daarvoor zou het eerst volgende moment een duidelijke scoringskans moeten opleveren. Dat vond ik niet. Ik geef hem puur voor de overtreding. U heeft de beelden gezien, die bevestigen u? Die bevestigen mij uh, helemaal. Ja, voor in het veld had ik al geen twijfel en ook door de beelden niet. Dus. En dat zei scheidsrechter Wiedemeijer over die uh, ja, discutabele situatie. En u hoorde het al, de scheidsrechters hebben ongetwijfeld weer instructies gekregen. En de tijd van sorry zeggen is weer even voorbij. We gaan naar uh, Venlo, VVV, NAC, Frank Wielaert. 48 minuten onderweg, 4-1 voor NAC. En uh, wie dat had voorspeld bij de rust. En ik heb even op het lijstje gekeken met de voorspellingen in, uh, het pers, uh, in de persruimte. Daar was niemand opgekomen in dit geval. En dat is ook volkomen logisch. Want ik denk dat als je een heel stadion voorspellingen had laten invullen... had niemand 1-4 bij rust durven invullen in de koel. Cool. Maar de voorsprong voor Nak staat er. En die staat er stevig. Dus het moest er wat gebeuren. Lokhoff heeft gewisseld in de rust. Even kijken of er niet een scoringskans komt voor VVV. Die komt er niet. Koudelje dan vervolgens voor Nak in de counter weg. Speelt in de breedte Leurling aan. Die verlegt het spel dan maar gelijk helemaal naar de andere kant in de richting van Hooy. Die verliest in instantie het kopduel van Fleuren. En uh, daar zou Hooy dan een overtreding bij gemaakt hebben, zegt scheidsrechter Blom. En dus krijgt Fleuren de vrije trap in dit geval mee. En kan VVV nog een keer een aanval gaan bouwen. Dat doen ze onder andere met Linsen nu. Sinds de rust in de ploeg. Hij komt voor Van Haren. En Leila Cabessi, de man van de blunder vlak voor rust, raakte daarbij geblesseerd. Hij hinkte van het veld af, komt daar niet meer terug. Daar staat nu Fleuren dus, de man die zojuist de overtreding meekreeg. Voor VVV, maar de aanval die erop volgde, daar kwam helemaal niets uit. En dat is het probleem van VVV. Ze komen nauwelijks aan aanvallen toe. En als ze al in de buurt komen van de goal van Nak dan komt daar niets uit. En Nak dat scoort er lustig op los. het hebt fraaie voetbalmomenten. Na 49 minuten dus 4-1.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 Oh. Big met de Wild World. Adenhaag haag om 2 werd 2-0. NEC Roda werd 0-0. VVV en NAC zijn nog bezig en zijn een minuut of uh, 8 in de tweede helft. Uh, en de tussenstand is 1-4. Bij de handballers won Emmen en Omstreken met 30-27 van Hurry-Up. Je hoort straks hoe het afloopt bij Tilburg SSS. Dan hebben we het over volleybal. Dat allemaal in het laatste uur van NMS langs lijn na het nms Journaal met Job Boots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 Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit, toch? Dit is Radio 1.